Schiphol kreeg in september een vergunning voor maximaal 500.000 vluchten per jaar. Bij het verlenen daarvan is volgens de organisaties ten onrechte gekeken naar de situatie in 2008. Daarnaast hebben omwonenden van Schiphol en milieuorganisaties... niet op adequate wijze een zienswijze tegen de vergunning in kunnen dienen. Mensenrechtenorganisaties hebben kritisch gereageerd op het veto... dat de Verenigde Staten hebben uitgesproken tegen het staakt het vuur in Gaza... Het veto maakt het land medeplichtig aan het bloedbad in Gaza... zegt de directeur van de Amerikaanse tak van artsen zonder grenzen. De VN-resolutie die had moeten oproepen tot een onmiddellijk staakt het vuren haalde het gisteravond niet doordat de VS een veto uitsprak. Er is een voorlopig akkoord bereikt over Europese regels voor kunstmatige intelligentie. Na dagenlang intensief onderhandelen werden de EU-landen en het Europees parlement het toch eens... AI-systemen worden opgedeeld in risicoklassen. Hoe hoger het risico, hoe strenger de regels. En een aantal vergaande toepassingen wordt verboden. De wetgeving wordt gezien als cruciale stap om meer grip te krijgen op kunstmatige intelligentie. TRETS, de berichtendienst van het moederbedrijf van Facebook en Instagram... wordt waarschijnlijk volgende week in de Europese Unie gelanceerd. Het lijkt de concurrentie aan te gaan met X, het voormalige Twitter tred sinds juli in de VS beschikbaar is... werd het voor gebruikers in de EU geblokkeerd... vanwege strenge regelgeving voor grote techbedrijven. Het weer bewolkt vooral vanmiddag regen. 5 tot 11 graden wordt het. Vanavond klaart het even op, maar komende nacht volgt weer regen. Morgen overdag af en toe droog bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Ja, John Ammer-rating natuurlijk. En ook verder hebben we het over dit programma. Dat is echt in 1965, wat een goed jaar was dat. En wat ook wel grappig is om te horen. Dit programma werd gepresenteerd door... Ja, ik was het ook alweer. Dat hoor je straks. Eerst maar even lekkere muziek om mee wakker te worden. Gaat het er wekker? Dus kijken we naar de en geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, we kijken naar uh, 9 december en we gaan terug naar 1961 in Israël wordt hij veroordeeld Adolf Eichmann, the notorious Nazi who escaped justice for 15 years before his trial brought global understanding to the term Holocaust. Under oath, Eichmann insisted dat hij een middelmanager manager. Dat ik niet no een mens getötet heb. Dat ik niet een mens erschlagen heb. Dat ik niet een mens geslagen heb. Ja, Adolf Eichmann werd opgepakt in Argentinië. Hij was eerder opgepakt na de Tweede Wereldoorlog door de Amerikanen. Daar uiteindelijk is hij uit de gevangenis ontsnapt. Heeft hij uiteindelijk in een klein dood, Duits dorpje gewoond. Bijna een dooddorpje, want er woonden maar 65 mensen. Hij was daar een of andere bosarbeider. En uiteindelijk via het rode kruis had hij een stateloze uh, paspoort gekregen. En toen kon hij naar Argentinië... Uh, uh, ontvluchten. En daar heeft hij een tijdje gewoond... toen uiteindelijk door de Mossad... dat zijn de geheime agenten van Israël... is hij opgepakt en is hij vervoerd... Uh, in een, wat was het... Uh, kostuum. Uh, was hij ook gedrogeerd. Lag hij in een vliegtuig en was hij zeg maar zogenaamd onwel geworden. En daardoor konden ze... elk uh, Argentinië uitsmokkelen... en is hij uiteindelijk... Uh, ja uh, eigenmaar processen zijn gestart toen in 1961. En daar kwam eigenlijk een beetje tevoorschijn... wat er nou precies allemaal met de Jood is gebeurd. En hij heeft zelf altijd voorgehouden... dat hij er, ja, eigenlijk gewoon maar een klein radertje was... in het grote geheel. En dat hij eigenlijk gewoon alleen met de treinen liet rijden. En daar, dat is allemaal wel duidelijk dat dat niet zo is natuurlijk. Het maf is uiteindelijk is hij opgehangen. En uh, nou ja, dat is het eigenlijk. dat, dat word je eindigen. er nog gemeld vanaf. Ja, eigenlijk toch? Nog. Ja, hij was uh, 54 uh, ja klik je deze wereld. Ja. Goed, wie nog meer? Wat ja. nog meer? Op 9 december uh, was er in 1973 was er in België maar ook in Nederland een autovrije zondag. Jazeker. Zeg Die een ander goed verstaan. Wat is het stil?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 Op de autowegen ook brommers en fietsers. En rolstraatsende kinderen zelfs. Althans, tot de politie daar een stokje voor stak. Ja. Maar verder leeg. Uh, mocht dat nee. niet van de politie worden? Nee, Nee, dat mocht niet. Nee, dat in het begin wel. Ja. Het is wel mooi om nu beeld even terug te zien. Eigenlijk Aar, is het hè? niet zo lang geweest. Voor nee. ons gevoel is dat jaren geweest. Ja. Het is eigenlijk maar tien keer geweest. Ja. Tien keer is het hier in uh, Nederland geweest. En in België is het zes keer verspreid geweest. Van uh, 18 november tot drie, uh, uh, 13 januari. En uiteindelijk, waarvoor ging dat? Dat had te maken natuurlijk met de Jumpikuur-oorlog. Uiteindelijk werden er heel veel landen waar het niet ja. eens met Israël. Eh, onder andere Syrië, Argentinië, Irak, Kuwait, waar het olie vandaan kwam. Dus wij kozen voor Israël en dat waren de Arabieren niet zo blij mee. die zeiden ze, ja. Dan krijgen we geen olie. Nee, ja, precies. Dus. We doen de kraan dicht. We doen de kraan dicht. Ja. Nou goed, het, is al, het is al eerder ingevoerd geweest, Autoloze Zondagen. In 1939, dat was uh, na de mobilisatie, was er was ook tekort bezien. Hm. En in 1946 was het ook even schaars hier in Nederland. En nog steeds wordt er beroep op gedaan op de mensen, om de auto niet te pakken. In 1999 is het ooit gestart, 1999. Voor Autoloze Zondagen is er uh, een bewustwording uh, te proberen te kweken. Voor dat, de hele auto wordt bezet door dat de hele stad wordt bezet door auto's. hele stad wordt bezet door Ja, daar ja, had je het net over. En ja. Ja, we hadden wel bijna autoloze dagen toen in het begin uh, toen, uh, met de coronacrisis. Hè, dat er toen zo weinig mensen reden. Ja. Ja. En dat de hele vocht opgetrokken was uh, in bepaalde drukke steden. En dat je sommige mensen alleen zag zitten in de auto met een mondkapje op. Ja. Huh? huh? Ja. Why? Alien. Ja. Aliens. Ja. Uh, in 1931 wordt Spanje een republiek. Oh. Dus dat is ook wel bijzonder. Want je hebt nog wel steeds de koning, etcetera, maar het is toch een republiek blijkbaar. Hmm, okay. Dus ik vind dat toch wel bijzonder. Ja. Marco? Ja, ja. 1992, de echtscheiding van koning oh, ja. Charles III ja. de en prinses Di werd aangekondigd. Ja. Dat was toen in die tijd. Nou ja, een beetje de tijdlijn van Charles en Diana. In november 1977 uh, ontmoette zeg maar, de jonge prins Charles uh, Diana... En uh, ja, heel cru. maar in augustus 1996 is de scheiding officieel afgerond. Dus wacht, wanneer hebben ze elkaar ontmoet? In 1977. 1977? 87, 87... oh, nou, nee. dit is gewoon 19 jaar. 19 ja. jaar, oké. Okay. Ja, maar in 1996 of 97 is er uh, is dus een klimp gereden. Hè? Ja, dat was, was het, een tragisch ongeval. Was het nou 96? Ja, 7, in 1996? Ja, 97. 97. 1997? Nee, 96. 96 in hetzelfde ja. He? jaar Ongelakt van de scheiding. na de scheiding, hè, gewoon. Ja, ja. Okay. Ja. Dus, uh, hier scheiden onze wegen. Ja, ja dat is wel leuk. We het is uh, niet grappig te schijnen. Uh, wij hebben er dagelijks mee te maken, maar in 1968 dus werd hij voor het eerst gedemonstreerd. Douglas Engelbert. En hij demonstreert de computermuis. En ja. dat is een, een kastje, een houten kastje met twee wieltjes. Nou, luister even. Oké, okay, daar is Don Andrews' hand in Menlo Park. En in een seconde zien we we'll de screen that hij werkt. En de manier dat tracking spot moves in conjunction met de bewegingen van dat muis. Ik weet niet waarom we het een muis noemen. Sometimes I het It started that way. en we never het nooit it. Grappig is, het is ooit ontstaan dat namelijk het houten kastje er kwam een snoertje uit aan de onderkant. Het leek wel een staartje. Het leek wel een staartje. En dat was het muis. En deze Douglas Engelbert, die zou je denken, mm. is hij multimiljonair nee. geworden? Door? Nee. Nee. Nee. nee, geheel niet. Nee. Nee. Hij wilde gewoon aan het grotere project werken dat iedereen goed kon samenwerken met elkaar. Hij heeft ooit een boek gelezen in 1945. As we, uh, as we think. think. My think. Ja. Uh, okay. En uiteindelijk heeft hij daar aan gewerkt. Hij heeft meerdere softwareprogramma's bedacht door. Wat je net hoorde ook, dat was uit een uh, videoconferentie. Tussen twee punten. Uh, hij legde dus iets uit en iemand anders showde het op een scherm en dat kwam dus samen. En dat was ook een videoconferentie in 1968. Hè? Dus die man was heel goed bezig met het ontwikkelen van allerlei. ...computermogelijkheden die we nu dagelijks gewoon gebruiken. Ja. Douglas Engelbert. Hij leeft niet meer hoor, 2013. Oh, in 1948 wordt het genocideverdrag ondertekend. Het was een multilateraal verdrag... ...ter voorkoming van genocide. Het uitroeien van een volk. En dat uh, was een van de eerste verdragen van de Verenigde Naties... ...over mensenrechten en andere humanitaire kwesties. En uh, de tekst uh, trad op januari 1951 echt in werking. Dan moet je nagaan... Van, uh, ...dit wordt uh, behoorlijk met voeten... Tentvoeten getreden, tentvoeten. Tentvoeten. tentvoeten. Ze hebben recht op, ze hebben recht op zich te verdedigen. Dat is het, ja, op, ja. het verhaal. Goed. 1961. Ja, ja, nee, nee. 1961. Klopt ja. 1961. Voor het eerst op de televisie. Top of flop. Met niemand minder dan Herman Stok. Ja. Ja, leuk dit hè. Oh, dat tuintje dan. En grappig is. Vanavond hartelijk welkom bij deze 24e uitzending van Top of flop vanuit Almelo Groenendaal. Almelo. Dick Almelo. En uh, grappig is Herman Stok. Nou, hij is echt heel door. oud geworden. 93 in 2021 overleed hij. Maar hij liet dan een plaat horen van een of andere artiest. Ja. Uh, Beatles. Oh, ik heb wel eens van gehoord. Ja. En uiteindelijk was dat Hold Your Hand. En uh, daar werd naar geluisterd. En daar was een oordeel. Daar was een... I want to hold your hand. I want to hold your hand. De Beatles willen dus de hand vasthouden. En... <laughs> Henk, hoe denk jij daarop? Ik ja. vind dat die jongens met dat haar, hè, die een beetje lijken op urke vrouwen in burger. Ze ja, ja. Nee. Dus doen maar wat aan visvrouwen denken, ja? Meer kan ik er niet over zeggen. Is dat wanneer hier hè? Nee. nee. Nou, als de Beatles, als dat een vrije vertaling is van de bietenbouwers, <lacht> dan. Uh... Ja, uiteindelijk kwam het erop neer dat het een grote flop was. Terwijl de mensen in het publiek het wel een leuke plaat vond. Maar nee, de top of flop had ge geoordeeld. Het was een flop, die plaat. En het werd natuurlijk ook heel erg groot. Het oude man ter held, Johan. Wat grappig is, je hoorde heel... Onder andere Henk Elsink, hoor je in dit ja. programma. Heb je dat programma wel eens gezien? Echt? Wat? Ja. Ja? ja natuurlijk. Ja. Nee, dat kan ja. helemaal niet natuurlijk, want dat was ik nog niet. <laughs> <laughs> ik weet ook niet hoe lang het uh, gespeeld heeft. Nee, het heeft gespeeld van 1961 tot 1965. En toen werd oh. het eigenlijk weer, uh, uh, kwam er een soort vervolgd disco-duel. En dat oh. was eigenlijk uh, maar een paar minuten. Het was geloof ik tien minuten... En deze toppelfloppers 30 minuten. Oh, ja, je het had was voor die tijd best gevat. Ja, maar je had, uh, in die tijd had je had nog niet iedereen in tv volgens nee. mij. Nee, maar ook niet. nee dus dat uh, Ja, dan, dan zouden die mensen zijn dat helemaal dat wilden niet gewend. Nee, ah. dat is het denk ik. Laatste? Ja, jongens, ja, In 2011, Nederland blijft de toetreding van Roemenië en Bulgarije... tot het paspoortvrije Schengengebied dwarsbomen. Oh. Maar eind 2022 stemt Nederland in met de toetreden van Roemenië. Tot, dus daar nou, is toch wel een tijd overheen gegaan. Hè? Elf jaar heeft het nog ja. geduurd. Ja, ze moesten al aan eisen voldoen en dat hebben ze voor elkaar gekregen. Uh, ja. Zoals Oekraïne er nog fanatiek mee bezig is ja, ja, ja. om te treden. Ja. En oh, mijn god, als die toetreedt, dan, uh, dan moeten wij zelfs nog te uh, ah, strijden trekken, denk nou. ik. dat denk ik wel. Goed, zover even de geschiedenis. Straks de verjaardag. Hè. Die zitten eraan te komen, onder andere. Ja, wie is het jaar, Tony Horsmund. <laughs> ja. Heb je nog meer? Jan Hevering. Eerst maar even hier, nieuw plaatje van de Snits. Deep diving. geluid van de zanger van de snuts. deep diving uit het laatste album dat ze hebben afgeleverd. die kan je ook hier verwachten. Alleen maar grote is. En aankomende hits natuurlijk. Het is tijd voor de verjaardag. We kijken even wie de jarig is. Ja, uh, Vandaag uh, uh, uh, uh, is hij jarig. Hij zou jarig zijn geweest. Hij zou 106 jaar oud worden. Oh, what the fuck? Ja, je kent hem uit, uh, uit, uit deze film, hè? Meeslepend. En wat was je gespierd, toch toen? 1960 was dat, hè? Kirk Douglas. Ja, de vader van Michael Douglas. Hij is 103 jaar oud geworden. Overleed in 2020. Het is een zeer aandoenlijk filmpje te zien op internet van Michael Douglas en Kurt Douglas. En Kurt Douglas, je moet goed even kijken. Want hij heeft door de jaren heen heeft hij wel wat dingen laten doen aan zijn gezicht. Dus hij ziet er wel heel apart uit. Maar hij is wel heel charmant samen met zijn zoon. En uh, gaan ze even terugkijken over zijn leven. En uh, uiteindelijk uh, heeft hij even, heeft ongelooflijk veel films gespeeld. Meer dan 100 films heeft hij uh, aangedaan. De bekendste film is Spartacus, waar je net hoorde. Maar uiteindelijk heeft hij ook nog Vincent van Gogh gespeeld. Oh. Dat vond ik een heel opmerkelijke rol. Dat was in 1956. We speelden een zeer verwarde man, wat Vincent van Gogh natuurlijk ook wel een beetje was. En hij was één van de tien. Hij stond op de zwarte lijst. In de jaren 50 en 60 oh. stond hij op de zwarte lijst. Omdat hij namelijk wat uh, communistische ideeën had. En de overheid wilde daar niet mee samenwerken. En uh, was dat aan tegenwerk. En uiteindelijk, door Sporticus, is dat allemaal een beetje losgekomen. En is hij uiteindelijk gewoon wel omarmd door de mm. filmindustrie. Oké. Okay. Vandaag is een van mijn favoriete... Uh, jarig, is uh, Judy Dench. Zij ja. is uh, uit 1934, wordt 89 jaar. Ja. Zij is echt behoorlijk bekend geworden ook doordat ze M speelde in de James Bond films. Maar ze heeft toch zulke mooie karakterrollen gespeeld. En ook uh, die film van uh, de Best Exotic Mary Gold Hotel. De dus speelde ze ook een, uh, de roman, degene die een romant had. Oh, okay. Ik vond dat altijd wel erg, uh, erg goed. Oké, okay, dan heb ik nog misschien wel een tip voor je. Scandal on a notebook. Oh ja. Prachtig. Ja. En uh, ja, zij is uh, uit het leven uh, gestapt bij, in de James Bond film uh, uh, in de, de film uh, Skyfall. Daar komt ze oh. overlijden? Oké. Okay. Ja. Oh, wie, wie is er niet wie, meer? Nee. Wie heb jij als jarige? Ja, ja. Felicity Huffman. Zullen we denken Felicity Huffman. Ja. Wie ja, is er zo, al. Nou, Felicity wordt vandaag 61 jaar en ze is bekende Amerikaanse actrice van de, uh, de, de serie Desperate Housewives. Maar ze oh ja. heeft een beetje een smetje... want in 2019 kwam naar buiten dat Hofman... verdachte is in een fraudezaak... waarin ouders hun kinderen inkochten... <laughs> <Of> Hofman zak? <laughs> Hofman? Ja, ja, ik snap hem leuk. <laughs> Waardoor zij uh, kinderen inkochten... onder het mom van donatie... op een prestig prestigieuze universiteiten. Oh nou, God. dat uh, in september 2019... Uh, uh, gaf zij toe hè, dat ze nou ja, daaraan mee uh, uh, heeft gedaan. En, uh, nou, toen, ze, toen kreeg ze een, een, een straf veroordeeld voor een gevangenisstraf van twee weken en de boete van 30.000 euro. Okay. Ja, Doe maar. En is, ja, en die straf heeft ze uitgezeten in, uh, uh, in Californië. Nou, goed. Mm. Vandaag is ze jarig. Je kent haar van dit. Alleen samen krijgen wij de overheid onder ja. controle. Ja. Zij met Lodewijk samen. Ik doe niet meer samen. mee. Niet meer mee. Ja, <laughs> ja. Precies. Goeie oude tijd weet je dan wel. Corona. Nou, ja. zij, was echt, zij deed niet meer mee met de, met de coronamaatregelen. Later heeft ze daar weer afstand van gedaan. En heeft ze natuurlijk met die ene man nog samengewerkt. Om iets te dat van overtuigen, bescherm jezelf en laat je vaccineren, weet ik van. Ze is nog heel jong, Fem hè? Femke Louise, geboren in 1998. Ze heeft ook muziek gemaakt. Femke Louise. <laughs> Misschien koop ik wel een Bentley. Misschien koop ik wel een Honda. Mijn... Echt een leuke plaat, hè? Graag... Niet mijn stijl, maar ik vind hem wel grappig. Vroom, vroom, vroom, vroom, vroom. Ja, ze is begonnen als vlogger. En als vlogger maakte ze eerst... Uh, ja, alleen grappen op het YouTube-kanaal. En die grappen werden niet echt uh, nou, gewaardeerd. Het waren vaak ook nagemaakte grappen met vrienden en zo. Dus het viel niet zo in de smaak. En uiteindelijk is ze meer uh, vlogs gemaakt over schoonheid en over mode. Wow. En dat werd wel uh, geomarmd. En uiteindelijk heeft ze, wat was het ook alweer, in 2018... of zo had ze, 356.000 abonnees op YouTube. Oh. Nou, ze doet oh. meer dingen natuurlijk op RTL 5. En nou ja, goed, ze is dus regelmatig wel op de buis. Met haar lijstje gepraat heeft ze altijd wel een leuke theorie... Ah. Wow. Yeah. Nee, ze was toen ook bij de gevaarlijkste wegen. Van ja, o oh, ja, ook. Ja, ja, en het ja, ja. Was toen kwam ze uiteindelijk wel los, maar het duurde wel heel lang. Ze is heel erg op de hoede. Oké. Okay. is gewoon te veel uh, gebashed, -ge denk ik, ik, doe, ik, op internet. Doe, nee. nee. nee. nee. Ja, wat ook heel leuk is, er is een manjarig en het is een voetbalspeler, nooit van gehoord, maar zijn naam is Dick Butkus. En het is zo, als je zo heet in Amerika, <laughs> dan uh, heb je wel toch een heel bijzondere naam. Dus daarom viel hij me op. Ja, echt? Oh. Ja, ik je. hoor. Ja, als je je moet voorstellen... Nou, goed. Ja. Oh. ja, vandaag, vandaag wordt ze 73... Uh, ja, wie is het? John Amerating. John Amerating. John Geboren in Birmingham in Engeland. En ze is... Kittikliaans ki ki ki of zoiets. Ze zet zich vooral in voor het Tibet. Uh, song voor Tibet. Heeft ze ooit gemaakt. Steunbetuiging oh. aan Tibet. En uiteindelijk heeft ze ook nog een documentaire over haar leven laten maken in 2019. Me, Myself and I. En een boek is uitgekomen in 2022. Uh, Weakness in Me. Dit was haar bekendste plaat. Uh, uh, kijk, dat was dit trouwens. Rosie. Dat was in 1980 een grote plaat, maar ook dit. I'm Lucky. I'm Lucky. Een zeer aparte persoonlijkheid met grappige muziek gewoon. Ja, denk ik, ja. zeker, ja. zeker. Ja, ik was wel een fan, hoor, van haar. Mm. Ja, jongens, weet je wie er ook vandaag jarig is? Jan Lemverink. Jan ja. wordt uh, vandaag 75. Daar komt hij hoor. Nou, we zijn Ja, komt hij hoor? Het is zondagavond, 36 op de schaal van Richter. Tijd voor. Rrrr. Hij werkt eerst voor de VPRO, jarenlang als Piet Ponska. Reur ja. is een programma voor kunst. Uiteindelijk ging hij voor Veronica werken onder zijn eigen naam. En dat uh, heeft hij in programma gemaakt, Reur. En dat was van 1983 tot 1993. Dat 1993. Ja. Oh, tien jaar ja, toch, ja, toch? Ja, ja. En Reur staat voor rechtstreeks uitrichter. Dat is wel grappig. Oké. Okay. Ja, oh, wat nou, leuk. En ja, hij was... stond natuurlijk ook bekend om zijn streepjes over hem. Zijn glas melk. Ja, hè? <laughs> zijn dus vorm van stotteren. Ja. ja. Hef, een van de mooiste dingen die hij in ook heeft gemaakt is... Het bezorgen van de taart bij de Hells Angels. Kijk, moest je kijken. Heb je die, heb je die beste oude? Oh. Hoppakee, Toen had hij hem op zijn bek. Hij was zeer bij de hand. Dat doen bij de Hells Angels. Dat ging een tijdje goed. De taart werd een gegeven moment ook heen en weer gegooid. En hij ging hem lekker gooien met die taart. En uiteindelijk maakte hij een werk En toen had hij hem zo vol op zijn bakken stek. Het werd hij op de grond ook nog een paar keer geslagen. Toen trok hij weer eraf. Ja. Het was echt een heel aparte situatie deze oh. Ik zat echt te smullen aan de buis op zondagavond. Ja? ja. ja. Het was ook wel, het was fris. Het is, het het ja. Was, ja, het was apart. Ja. Het was, ja, het was, ja, het was, en het Amari. thema was toen nog nieuw. En het is nou een beetje uitgemolken. He. Ja, is ook een ja beetje, dat ik. klopt. Nou, Moeten jullie wat uh, anders bedenken? Ja, hij was sar sarcasme, lichtspottend was hij. En, uh, hmm. Hij heeft onder andere ook nog Willem Ruis, Vlak voor zijn dood heeft hij geïnterviewd in 1986. Oh. die okay. is overleden Willem Ruis. En dat was uh, wel bekend. Uiteindelijk ook nog in Jap Jum zat hij in bad. Oh. Met een aantal van die dames. Ja. was ook wel heel oh. bijzonder. Dat ja, hij ja, had dus wel mooie dames. Ik was toen helemaal onder de indruk van Vanessa. Hij had ooit een keer een interview gedaan met Vanessa. Ah, oké. Okay. Ja. Maar, maar was hij wel van de dames? Ik heb het idee van niet eigenlijk. Maar ik, weet niet, ik heb uh, geen idee. Ik, hoor. ik ook niet. Ik uh, zou zomaar denken dat hij uh, heren ook erg leuk vond. Oh, dat maakt niet Maar uit. dat maakt ook helemaal niet uit. Nee. Uh, vandaag is het ook jarig. En dat, is, dat ben ik ook wel een fan van. is Herman Vinkers. Nederlandse cabaretier. En die heeft toen natuurlijk... Geweldig uh, gescoord ook toen de tijd met uh, Brigitte Kaandorp. Hè? Met een nummer van... Uh, Jij bent uh, de sleutel, ik het slot. Oh, ja. ah, ze staan samen sterk. Ja. Dit gaat nooit kapot. Nee. Nee. Dat vond ik zo'n leuk nummer. Ja. Ja. Mooi gegeven. Ja. Ja. Hij komt uit deze band... Wat een wilde muziek was dit ja? altijd. Oh man. Deze plaat heel oh. veel gedraaid. Dat dus zat ik in de 60 van de laatste school. En de programmaleider helden van: wat een wilde muziek. Kan je geen andere muziek draaien? Ja, ik ben ook al heel oud, dat ik deze plaat uh, nog draaide. Maar het gaat uiteindelijk, we hebben het over Donny Osmond. Hij wordt vandaag 66. Wow. Ja. What the fuck. Echt? En Die dit? ook nog, hè? Ja, hij is ja. begonnen toen hij 6 jaar oud was met de Osmond Brothers. Dus ja. en later ging hij solo maakte hij dit. Just Donny Osmond. Even andere koek, hè? Dit. And they called it Papilla. Echt waar, Ja, hij was zeer populair. Ja. En uh, Mary Osmond was toch populairder zelfs. Die, uh, die maakt nog steeds muziek en uh, is meer dan als actrice uh, actief. Hij maakt nog steeds wel muziek, maar geen nieuwe muziek meer sinds 2005, Donny Osmond. Hmm. Maar 66 nog maar. Ja, hè? Jongen, ja, hè? hè? Nou, He, nou jongen. Aan, nog nou, de, de, Dit was Michael Jackson, ook zo ja. vroeg uh, ja. echt een kindster. Ja, nou. dat. Dus, nou. Nou. En dan hebben we nog Martijn Koning. Want ik zag ja. dat jij een heleboel van Martijn had. Nou, Wat ontzettend. heb je allemaal over Martijn te vertellen? Nou ja, ik kan je wel wat leuks vertellen over Martijn. Hij is nog jong, hè? 45 pas. Ja, hij is vandaag uh, wordt hij 45. Ja. Nou ja, Martijn Koning is natuurlijk best wel opmerkelijk uh, gebleven... of geworden bij de talkshow van, uh, van Jinek. Ja. Want er was natuurlijk destijds veel commotie wegens de roast richting voor uh, de democratie-politicus Thierry Baudet. Oh ja. ja. Die volgens bepaalde kijkers en opiniemakers op de man gespeeld zou zijn. Dat is een roast toch altijd? Uh, ja. ja. ja. vind ben uh, ik nou gek. Baudet ja. liep weg uh, tijdens de oh, ja. optreden ja. bij RTL en uh, die liet na afloop weten zich te distancieren van de uitspraken van Koning en Eva Jinek. Oh nee, maar even Jinek bood haar excuses aan. Oh, dat, aan was, dat was een beetje een rare situatie. Ja. Dat zij de excuus ging aanbieden of wat hij ja. gezegd had. Ik denk, nou komt die man een keer op tv, de... Baudet, loopt hij weg. Ja. Ja, ja, ja, nou ja, die man zegt de rare dingen. En als je daar grap over gaat maken, moet het, moet het ook nog rader zijn ja. natuurlijk. Anders komt het helemaal niet aan. Anders ja. is het net zo erg als wat hij zelf zegt natuurlijk. Mm -hmm. Dus nou, Baudet, ik hoop dat het allemaal goed met hem gaat. Want ja, twee keer toch iets op zijn hoofd gekregen. Ik ja. hoop dat het nu goed komt met hem dan. Ja, ja. Maar dat is trouwens nu een serie. Ezel stoot zich niet de derde keer in dezelfde. Nee, nee, er nee. was nu ook uh, een, een, een uh, iets op de tv dat een dame over, de, over die partij van, uh, ja. van, van Baudet. Uh -huh. En uh, die waren allemaal op het strand in Scheveningen. En als je al die, die teksten ook hoort, van ze, ze zijn ook echt superieur aan anderen. Oh. En ja, maar hoe moet het dan met de mensen als die minder hebben? Ja, dat is jammer, dan is dat gewoon zo. Oh. Maar oh. wij zijn superieur en wij gaan het helemaal maken en wij gaan de maatschappij bepalen. Okay. Je gaat echt wel van oké, ik vond het wel bijzonder. Nou goed, als jij ja, de macht komt dus net als Wilders... He? Wordt het wordt helemaal weer anders. Ja. Nou, gelukkig ja. had die muur. Uh, hij is echt van een gigantisch hoog. helemaal naar beneden Het Was hier het vijf zetels of zo? Toen niet eens, denk ik. Hè? Drie. Twee, drie zetels. Klopt. Dat stelt niet veel. Goed. We kwamen uh, van de verjaardag en we gaan naar de muziek, dames en heren. Lekkere meer, zoet. meer zoete muziek kan je dat ook verwachten? John Bryant. I don't know how. Hij weet niet hoe. Ik ga het straks uit, we gaan straks uitleggen. you de was moet aanzetten zo, en stel, en ook dingen moet klaarmaken, zo. Dat is wel belangrijk. Ja, gewoon aanwijzingen. Jarenlang niet gedaan, dus we krijgen dat. Ja, yeah, John Bryan en het heet I Don't Know How I Live Without You. Het is er alweer de tijd voor de Zandvoortse berichten. We kijken even wat er allemaal speelt hier in Zandvoort. Hmm, nou, het nieuws gaat beginnen. Zeker. Nostalgisch pareltje, paviljoen, het Witte Huis. Leuk om te lezen van deze band. Deze, hoe heet die ook alweer? Mark Paap. Ook weer een paap. De paap-familie. Hij is nog maar 32 jaar oud en nu al actief. Nou, hij is al een tijdje actief. Hij heeft het, uh, het huis gekocht, of het paviljoen gekocht bij rondonden. En hij kwam erachter dat, dat uh, vroeger, dat heeft namelijk het pannenkoekenhuis gegeten... dat het het paviljoen het Witte Huis uh, heeft uh, gegeten. En nou heeft hij die naam weer omarmd. En nu gaat hij ook naast de pannenkoeken nog andere dingen aanbieden... Het was de hemelse pannenkoek, zo heette het eigenlijk. En uiteindelijk, uh, ja, het, het, hij heeft foto's van heel ver terug. Zelfs in 1915 was het al een consumptiehuisje. En is ook een Chinees heeft erin gezeten in 1988. Uh, en uiteindelijk, ja, nou goed, het is grappig om te lezen dat het is een jonge ondernemer die uh, de, gaat uitbreiden ook. Hij heeft nog veel meer wilde idee om dit uh, het paviljoen, het witte huis uit te breiden. Vertel. Vanavond. Yes. Vanavond is het vrijwilligerfeest uh, van ja. uh, Zandvoort. En het is in de haven van Zandvoort. En het is eigenlijk, gisteren was volgens mij officieel de dag van de vrijwilliger, dacht ik. En uh, morgen wordt een, uh, vanavond wordt dan ook, uh, de, de, uh, ook een speld van verdiensten uitgereikt voor degene die de beste Zandvoorter is. Oh, eigenlijk. dan zal ik even ruimte maken. Ik doe het, het een beetje uh, uit mijn pleading. hoofd, want uh, het staat ook niet meer in de krant. Vorige week stond het erin. Moet ik even iets voorbereiden dan. Ja. Ik zal mijn speech vanmiddag even schrijven. Ja. Oké, okay, goed. Nou, uh, yeah? ja. Ja? ja, jongens. Uh, Sinterklaas is weer de deur uit. En Zag dat het. heeft dus uh, ruimte gemaakt voor de, de, de, de kerstperiode. Uh, afgelopen woensdag, 6 december, heeft de Spanenlanden de vijf grote kerstbomen geplaatst in het dorp. Nou, de locaties zijn de Gerkenstraat, Zandvoortse Laan, Louis-Davidsplein. En, en, en bij het NS-station, uh, uiteraard. En het winkelcentrum, Centrum Noord. En afgelopen donderdag zijn de lampjes ontstoken. Nou, dat vind ik toch wel heel erg leuk. En dat blijft oh, sorry. Tot, sorry, kerstbal gevallen. Ja, en dat blijft tot. De bomen blijven staan tot drie koningen op 6 januari. Ja. Oké. Okay. Maar nu is er ook eigenlijk een beetje bekend geworden in Nederland. dat, dat massaal kan je tegenwoordig ook kerstbomen adopteren. Dus dat is dus als je een boom met kluit koopt. Ja. Maar die heb, je hebt dus geen tuin. dan breng je die terug naar. Een plek waar je dus je boom in de grond kan zetten. Maar je kan ze zomaar ergens gaan planten dan? Nee, nee, nee. nee. Huh? En dan kom je dus terug. En dan kan je daar weer opnieuw je kerstboom afhalen voor dat, dat jaar. Oké, okay. dus het een liefboom boom eigenlijk. Ja. Ja. Ik vind het een heel goed idee. Ja. Maar dan kan je nagaan hè, dat ruim 40%, dat ruim 40 van de 8 miljoen huishoudens... had een echte boom in ja. Dat is best wel veel. En ik heb wel eens begrepen dat de boom die je koopt... die is sinds de laatste levensfase. Ja, ja, ja het betreft. duurt best wel een tijd voordat een boom die groter ja. heeft. Het is ja. ook gewoon heerlijk om gewoon zo'n zo boom gewoon ergens om te zagen. Zo'n jurk. Echt iets van malks. Je krijgt van die pikkers in je oog. Ah, dus gezelligheid in het dorp. Ja. Nee, goed. Uh, toneelvereniging Wim Hildering... viert 75 jaar met een kom komisch toneelstuk. hallo. Hallo. En ze bestaan al sinds 1948, dus hè? Ja, hebt, gisteren heb ik uh, Helga gezien. Ja? En dat is dus ook een dame uit Zandwart, die speelt in het stuk mee. En die had ik zo van: ik ben toch maar met de bus, want als ik uitglijd, dan kan ik natuurlijk niet op toneel. Nee. Dus er zijn wel heel verantwoordelijke ze mensen ze bij. Het moet gewoon uh, opgehaald worden. Ja, het grappige is, uh, ja, ze hebben natuurlijk al zoveel stukken gespeeld. Van uh, thrillers tot kolderstukken tot nou, van alles en nog wat. Maar het is ooit ontstaan in 1948 door fusie van twee toneelverenigingen, De Schakel en ons toneel. En ja, daarvoor in 1947 overleed Wim Hildering. En hij was een hele goede speler. En dat nieuwe toneelvereniging hebben ze genoemd naar uh, Tommy. Wim Hildering. En uiteindelijk uh, um, hebben ze in verschillende plekken hebben ze ge geoefend. Uh, uh, uh, bar. Bodega, uh, het Hotel Dijkstra, geloof ik. Ze hebben hier geoefend in een studio. Tor oh, hier? hier en hier ook, Ja, hier ja. beneden. En nu zit ze hier rechts. En vroeger in het oude gemeenschapshuis. Ja, ik ben altijd lid geweest. Ja. En je ziet dus ook uh, in de krant: zie je nu ja. ook een stukje van uh, deel 2 na de Tweede Wereldoorlog? En ik durf eerlijk te zeggen, ik sta zelfs ook een fotootje... Daar sta ik ook op. Wat oh, oh. je wel herkent. Kijk even de Sandvoortse kant, leuke ja, foto's ja, erbij. Zeker. En uh, de, deel 2 staat er nu, dus deel 61 vorige week, te vinden. Ja. Goed, dat is over de Sandvoortse bericht. We hebben het nog niet gehad over die keuze. Dat ja, maakt niet denk uit. Ik heb toch de O'Rosie van Joan Armitra ik vind het toch wel erg leuk. Oh, gaan we die even opsnodigen ja, voor jou? Oké. Okay. Zeker. Eerst hier. Flower love. Flower love, sorry. A girl like me. Ja, What a boy Oh, Lekker, goed een paakjes, kan je Wacht, a girl like me? Hé, hey, dat klinkt ook als die andere van girl like me, van... Um... Daar moet ze voor betalen. Oh, dan krijg je dat weer eens, maar het klinkt heel anders. Het klinkt niet als hetzelfde. Ik had nog een stukje geschiedenis staan. Ja, dat, ja in deze tijd kan je daar niet onderuit natuurlijk... 1987 begint van de eerste Indivada. De PLO-strijders zijn niet meer aanwezig in de regio. De Indivada is een opstand van het gewone volk in de bezette gebieden. De mensen hebben weinig of geen echte wapens. Dit is de oorlog van de stenen. De bevolking trotseert de bezetter met lichaam, met slogans en met symbolen. Het Israëlische leger reageert met geweld en spanning in de bezette gebieden. Ondanks de ijzeren vuistpolitiek van het Israëlisch leger, houdt het Palestijns verzet stand. Er wordt niet alleen met stenen gegooid. Zeer snel wordt de revolutie versterkt door allerlei acties van burgerlijke ongehoorzaamheden. Ja, en dat schijnt, dat je denkt, wat, wat hebben ze allemaal gedaan? Onder andere deden ze winkels niet open, ze gingen belasting niet betalen aan Israël. Dus allemaal dat je denkt, van, nou, oké, okay, al kan wel door de beugel, maar Israël heeft dat met harde hand uh, neergeslagen en, nou, dat is niet in de koude kleren gaan zitten, natuurlijk. En we zullen denken: hoe is die eerste intifada ontstaan? 9 december botste een vrachtwagen van de Israëlische leger tegen een uh, Palestijnse personenauto aan. In de Gazastrook was het natuurlijk. En ja, vier mensen kwamen daarbij om het leven. En dat was de druppel uh, van de onderdrukking. En toen waren ze helemaal zat. En dat heeft heel lang geduurd. Van 87 tot 93 was die eerste intifada. En dat hebben ze later uh, terug kunnen rekenen: dat het toen begon is door die uh, vrachtwagen. En nou goed. Het, is, het was breed gedragen door de Palestijnse bevolking. Vooral de, de moslims en de christenen, maar vooral van de armere uh, gezinnen. Vooral arm. En heel veel jonge luien. echt heel veel jonge mensen die de straat begingen met, nou ja, geen wapens, maar wel met stenen. Daar staan de Palestijnen ook altijd wel bekend om. Het gooien van stenen. Mm. Ja, het, ja, dat zag je al in dat ene filmpje. Hè? Van, uh, van uh, weet je nou? Kier... nou? Uh, Monty Python. Dat van is de, allemaal met die stenen gooien. Dat is ook wel met die stenen gooien. Dat is ook voor een voor he. hele leuke... toen uh, doet, doet ook een documentaire van Louis, van Louis True van de, de BBC. Die gaan er ook op zoek. En die zit aan een Israëlische voertuig. Uh, dan gaat hij eerst vanuit de Palestijnse kant kijken. En dan vanuit de kant van de Israëlische. En dan zit hij in zijn voertuig. En dan denk je, wat de fuck is dat? Ja, steen op het dak. Kijk, constant. Alleen maar steen op het dak. Ja, die ja. mensen doen het wel, hè? Ja, altijd. Ja, dat, dat is het. Uh, uh, ja, nou ja, toch een beetje bij de geschiedenis blijven. Ook oh. dit is wel een uh, geschiedenisbericht eigenlijk. Ja. Een Britse leerling, automobilist, deed tientallen keren over zijn theorie-examen. Nou, dat mag je raden. Hij is na 59 keer te zijn gezakt. Wauw, die is. <laughs> nee, hij is Hoor dan met de 60ste keer is hij geslaagd voor okay. de theorie. Ik heb het gelezen, maar het was Volhouden. wel binnen een half jaar of zo, hè? Ja, nou dus ja, het papiertje kostte de persoon van wie die identiteit niet bekend is. Oh, dus die jongen hoef je niet tegen te komen op de weg. Nee? Die heeft voor bijna 1400 pond en ruim een half jaar, aangezien er drie werkdagen tussen de pogingen moeten zitten. Oh, dus die jongen hoopt dat, dat hij God, gelijk slaagt, oh, moet hij weer jaar. doen. Ja, ik weet het, is altijd een deuk in je ego. Ik heb over mijn theorie één keer gedaan, maar over mijn praktijk heb ik vijf keer gedaan. Ook echt, je denkt, kan ik nou helemaal niks? Mm. Maar echt, mijn, mijn kinderen hoorde ik echt, die gingen naar zo'n dag, theorie, gingen ze heen. Ja. En de ene heeft het twee keer gedaan geloof ik, de andere één keer. Maar die zaten ook bij mensen die al tien keer waren geweest van hele dag. Ja, oh, dat ja, is, is ook echt dus, afschuwelijk. Ja, het CBR heeft dus uh, uh, uh, verteld dat theoretisch ligt het op. Dat je ongeveer 2,5 keer doet over je theorie-examen. Nou, ik ben eigenlijk ook wel blij dat uh, nou, ik weet niet of je het nou blij moet zijn, maar voor mezelf dat je niet uh, iedere twee jaar weer een examen moet doen. Nee. Want ik denk best wel van uh, het verkeer is steeds drukker. Ja, ja. En uh, dat je ook merkt dat je uh, weinig minder rijdt dan, dan je vroeger deed. En dat je er gewoon naar een beetje huiverig wordt voor de grote weg. Jekker, en dan sta je op de snelweg en dan denk je van uh, oh god, er komen ze weer allemaal weer aan. Die ode's. Dan moet ja. ik zo weer tussen. Dat, ja. is, dat is toch een beetje. Maar wel mooi door de tijd. Hey, en dat zo kunnen nu ook mensen met dyslexie het theorie-examen laten voorlezen. Oh, of dat het wordt mondeling afgenomen. Oh, oh, okay. Dat is ook wel heel goed. Dat is goed. Goed. helemaal nieuw. Ja, dat is Toen, Ja, Je kan extra tijd. Mijn kinderen hebben ook extra tijd gekregen... omdat ze ook dyslectisch zijn. Dan krijg je ja, okay. meer ja, tijd. Dan je de dyslectiekaart. Dat ga ik ook doen. Dat is doen. wel lekker makkelijk. He. Nou, ja, dat verschilt het zal verschilt dat ook weer niet hoor. Dat val ik allemaal mee. Maar goed, het is allemaal een fase waar we nu ja. nog in zitten. En over een tijdje heb je een hele slimme auto... die gewoon met je meedenkt. Hoef je, dan je dan met van, rijden. Nee, dan ja. zeg je van... meneer, doe dat dan maar niet. Ik grijp nu even in. Mag straks weer vrij rijden, maar nu even ik weet niet of jullie het trouwens gemerkt hebben van de week. Want de, de Europese, de UEFA, die heeft dus de kampioenschappen gezegd... wie er tegen wie gaat spelen. Het ja. was ja. een of de grapjes die heeft daar dus gewoon met een mobieltje geluiden afgespeeld. En dat heeft hij gedaan door naar die telefoon te bellen. En waardoor dat geluid werd afgespeeld. En er, ik heb een stukje heb ik ge, gezet op de... Facebook. De Facebookpagina. En dan hoor je ook echt... Uh, dat is gewoon een, een, een pornofilm. Dan hoor je <laughs> ondertussen echt... Oh, je is zo'n vrouw de hele tijd. Oh, oh. Ja, en de winnaar is, weet je. En dan gaat het maar door. En die mannen allemaal een beetje kijken. Wat is dit? ja, ja dus en dan een moet man, je maar eens luisteren. En grappig. mannen vinden het toch lastig. Omdat ze even... Denken. Oh, het klinkt toch wel. Nee, wacht. Oh, dan ga je even op buiten. Ja, ja, ik snap het. <laughs> ik snap het ook. Goed, het is dus tijd voor die andere keuze. Oh, en ja, omdat het. hij vandaag jarig is. Ja, Joan Armatrading. Oh, Joan. Nee, zij. Sorry, zij. Ja, het is ja. een zij. En, ja. uh, is, ik vind het wel een hele leuke plaat. Oh, wat nou een, een brede lach. Ja, zeker. Ja, wat een mooie dame daar. Zeker uh, weten. Uh, althans, ik denk dat het een dame is. Sorry. Uh. Rosie, haar doorbrak yes, in 1980. 1980 En dat was de doorbraak voor uh, Joan Ammerating En dat heet uh, Rosie natuurlijk. En dat is de Keuze deze week. En uh, volgende week als we kijken wie dit dan weer jarig is... en waar we de Keuze uit vandaan trekken. Ik had hem nog leuk. even staan. Vandaag uh, wordt hij uh, 70 jaar oud. Ja, ja, ja. De man ken je natuurlijk van, uh, ja, onder andere uh, Killingfield. daar zat hij. Dat was een van zijn eerste rollen die hij speelde... Even lekker opbeuren de muziek. Killing Fields was natuurlijk, ja, heftige oorlogsfilm. En hij speelde daar een fotograaf in. En Als je hem dan daar ziet, dan herken je hem niet eens. Zijn stem is daar ook al anders. En over die stem is wel iets grappigs. In een interview zei hij dit. Do you get a lot of compliments on your voice? You know, I, I'm sure I probably had some compliments uh, oh, on my voice. Do you like your voice? I hate it. When I hear myself, which I try never to do. <laughs> To me, it sounds like someone who's kind of labored under heavy narcotics. For, for years en years. Het is bijzonder: John Merkovits haat zijn eigen stem. Als hij naar zijn eigen stem luistert, denkt hij van. Is die gast aan de drugs of zoiets? Jezus, dan praat hij lezig en, en slomme en zo. John heeft echt ongelooflijk veel films. Een van die bizarre films waar hij een druk heeft ingespeeld. Dat ging over hemzelf. ...being John Malkovich. En dan gaat het over een man die uiteindelijk een einde van het flatgebouw... Tussen, ...met een, een lift tussen de derde en vierde verdieping uh, vast komt te zitten... ...en dan moet hij door een gat heen kruipen... ...en dan komt hij uiteindelijk in het hoofd van ja. John Melkovits terecht. Ja. En dan beleef je dus het leven van John Melkovits... ...en uiteindelijk val je er dan weer uit... ...en dan mm. val je ergens op een, een verlaten stuk grond val je weer terug naar aarde. Hij heeft er aan meegewerkt dat je denkt: waarom zou je dat doen? Maar goed, het is wel een leuke film. Uiteindelijk is hij ook stemacteur. En Burn After Reading is ook een bizarre film. Ook aanraden om daarna te kijken. Ja, Hij speelde pas in films toen hij 31 jaar oud was. Hij speelde pas vrij oh. laat Begon Geen hij met, jonkje, uh, een laat Een laat ja. eigenlijk. Ja. ja, goed. John Malkovich, bizarre en interessante persoonlijkheid. En ik, ik nog een klein, we hebben het nu over de top 2000. Ja. In 2013 huh? was hij voor het laatst. Hebben we het daarover? Was die John, ja, hadden we het over. En uh, de laatste keer was hij in 1994 dat ze erin stond. Of nee, sorry. In 2013 stond ze op 1994. Ja. Dus heel erg onderaan. En de laatste jaren niet. En het is nog maar de vraag of ze er dit jaar in staan. Heb je gestemd? Ik heb gestemd. Ik vind het heel triest. Heel zwaar. Oh. Heel triest allemaal. Door Verkilling 40 terug te hebben. Zeg je? Hmm. Boeien. Maakt het uit in welke lijsten staat ook weer in die top 40? Ja, dat is toch leuk. 2000. Ja, maar ik was wel een fan van haar. En ik vind ja, het wel jammer dat ze er meer is. Het is gewoon een, een, een hele aannemelijke persoonlijkheid. Die ook nog iets betekent. Vooral inzet voor de uh, Tibetaanse zaak. Dat ja, vind ik mooi. Zeker, zeker, zeker. Goed, vertel, Marco. Ja, nou ja, heb je het meegekregen van de week? Er is een zeehond gevonden op straat. Op straat? Oh ja, ja een ja, hele rare, rare plek. In delft. Ja, nou, ja oké. Okay. Het verdwaalde dier, dat lag aan de rand van de weg. Aan een dijk, vlakbij bij kanaal de. Nauwer nasje, ja Nauwer is ja. een plaatsje daar ja. met een haven. Oké, okay. en het dier is opgehaald door de dierenambulance en uh, in overleg met zeehondencentra piekten buren is de zeehond weer vrijgelaten in zee. Nou, vind ik toch wel weer mooi. Leuk, einde. de Nauwer ja. vaart. Daar lag de boot van mijn vriend altijd. Ik was, het het, het wil goed dat je even zegt dat er een haven is. Dus als je denkt, hoe komt die dan? Ja, terecht dan? ja. ja. ja. gewoon een enorme tsunami is die meegenomen. Ja. <laughs> of iemand heeft me ons huisdier gehad. Dan dacht ik, nee. Nee, nee. nee. Ja, dat is nee. Het toch net niet. Ik, ik wil... wil ook jezelf wil... zelf in bad. Ik kan er niet ja. <laughs> ja. Ik wil mijn badkamer verbouwen en het past niet meer in bad. Nou. Nee. De zeehond ook maar weg dan. He? Nee. Ja. Zoiets is het. De politie die heeft uh, in Italië hebben ze, uh, een uh, 55-jarige kapper ontdekt. En uh, het bleek eigenlijk uh, dat er eigenlijk alleen maar kale mensen kwamen. En oh. Hele korte bezoekjes. Maar dat kwam niet omdat ze geen haar hadden. Ze hebben geobserveerd. En uh, dat was in Genua. En daar viel, viel dus allemaal op. En thuis de huiszoeking bleek dat de kapper... tussen het knippen van zijn welbehaarde klanten door... in drugshandelen. En ze vonden enkele grammetjes haf, uh, hash in de salon. En in de ruimte daarboven 100 gram cocaïne... en precisieweegschalen om drugs af te wegen... 55-jarige uitbater is opgepakt. Ja. In Genua. Ik, ik heb echt wel eens een, een. Mijn kapper heb ik wel eens gezeten dat iemand binnenkwam. Die ging naast me zitten. En ja. dat was een bekende. En die kapper zegt En het gebruikelijke? Ja. ja. Drie haren? Nee. Alleen kammen. Nee. Die kwam echt onder zoveel tijd gewoon om even lekker te kammen. Oh, aandacht. Dus en dan je... zou je denken, van, is het dan een heel aantrekkelijke dame die Jan gaat Nee, het waren gewoon twee mannen. Het het gewoon de kapper kampt, even het haar zo en na een tijdje kammen, ja. dat deed hij dan tien minuten over en dan een beetje een hoofdmassage en een beetje kammen en klaar. Ja, maar vroeger had je toch ook altijd, in Amerika had je ook van die kappersalon, dat waren eigenlijk een soort wijkcafé's zowat, hè? De mensen de laatste ja. krant ja. en je had van die barbershopkoortjes uh, om mensen te lokken en zo. En ja. Gewoon even, leuk. even gewoon ja. aansluiten. Hey, je ziet wel vaak dat mijn uh, uh, uh, zoon gaat naar een uh, Turkse kapper volgens mij. En daar mm -hmm. zitten ook mensen gewoon aan de bar mee te kleppen over van alles en nog wat. Dat is gewoon heel gezellig altijd, zeg je. Ja. ja. ja ik kom van een knipbeurt, maar alle mensen komen gewoon van een babbeltje. Ja. Zeker. Even de laatste plaatjes voor uh, tien uur. is dus hier, hij heeft dan alweer een tijdje een cd uit. Uh, Change the show. Miles Kent komt naar Nederland. En probeer kaarten te krijgen voordat je weet. is het toch alweer uitverkocht. Dit is de vaccines. Caroline, Gibbet, Google Clef. Miscommunication, take a little to cation, see to yourself at night, so come a little closer.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 geef me altijd wel leuk uitgevoerd. Caroline, oh Caroline. Mouse Caroline. Ja, we gaan nog hebben los. Hij schijnt een heel klein hondje te hebben al. is een schattig hondje. Daar gaat hij regelmatig mee uh, lopen op het strand. Nee, niet in de zand wordt, Nee. Dat hondje heet Caroline. Ja, dat zou ook nog kunnen. Kom Geen Caroline, rennen. Ik... Ja, rennen maar. Gewoon heel, heel onschuldig om te zien. En soms kan hij echt uh, wat uh, scheurende gitaarmuziek maken en dit is heel zoetsappig. Caroline, het is de Staddermorris lopen tegen het einde van het radioprogramma. Kijken we nog even wat er allemaal in de wereld speelde. Ja, dit was, ja, dit was echt. Uh, dit is, was een mooi moment in de geschiedenis, ja, dit? Ja, weet je nog? Kijk even naar Jolanda, dat is een beetje jouw periode. Dit. Ah, nee. <laughs> Ik ben je bent veel jonger dan je denkt. Ja, ja, kijk dit. Ja, want hij is overleden. De Amerikaanse acteur Ryan O'Neill oh, is overleden. Oh ja, Where Do I Begin? De Dat was een Love het. Story nee, ja, ja, ja, ja. Voor zijn rol in die film kreeg hij een Oscar-nominatie. Een grote bekendheid kreeg hij door zijn rol als generaal in de film A Bridge Too Far over de slag om Arnhem. Ja, mooi. Deze oh, Ryan O'Neill, 82 hij uh, had uh, iets met uh, leukemie of zo so Nou goed, uh, uiteindelijk. Uh, uh, Love Story is de grote film waar hij gespeeld heeft. Heel zoetsappig. Mooi. Nou. Ja. Het is vandaag ook uh, tien jaar geleden dat uh, meneer Brussen was overleden. Dat vond ik ook wel opvallend. Dus uh, ja, soms kijk ik ook nog eens onderaan van overleden. Die overleden, oké. Okay. Ja, ja. uh, nog, uh, nog even terug. Oké, okay, Marco? De laatste jongens. We ja? kunnen nog steeds los in de sportzaken van perry en actiesport. Ze oh. zijn failliet verklaard. Ja? Je kan gewoon kopen in de winkel. Ja? Maar doe het niet online. Want terugbrengen kan niet meer. Oh ja, dat okay. is ook een dingetje. Ja, daar zijn dan we zo Straks of. even gaan kijken. Ja. Om uh, alle maten te bestellen en dan te kijken welke... Ja, wat en dan ga ik terugbrengen? Terug, uh, kan niet luken. meer. Zit dus helemaal... lekker past in de winkel. Ja. ja, ja goed. Schappen ja. liggen nog vol. Ja, schappen, schappen nog liggen nog vol. Ja. Uh, kan ik nog een berichtje doen? Dan zeker. Dat was een 16-jarig meisje. Die was in België. En die raakte dus beklemd tussen de bus als ze wilde erin. En het zat de, de, de voedsel tussen de deur. En die bus die is dus gewoon, heeft tot 70 kilometer per uur gereden. Vier ah. kilometer lang is ze zo meegesleurd. Wow. Okay. Ja, die moeder is helemaal ontzet. En die zegt ook van ja, mijn dochter is getraumatiseerd. Getrauma en, en, en iedereen riep naar die chauffeur, maar die reed gewoon door. Maar ja, nee, ik stop pas bij de volgende hoor. Oh. Ja, ja, dat ken oh. ik ook allemaal wel. Ik ga nooit meer met de bus. Ja, maar het schijnt dus echt wel zo te zijn... hoor, dat ze het heel erg doen in uh, België. Die zijn veel te vol de bussen. Ja, dat kan je het gewoon niet horen. Het is te druk. Nou, dit is toepel Ja, tot volgende week. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van... 10 uur.